Amnesty International beschuldigt Saoedi-Arabië... van het onderdrukken van een revolutie in het land. In een rapport staat dat sinds februari duizenden mensen zijn opgepakt... zonder duidelijke verdenking of proces. Het gaat vooral om Sjiïtische tegenstanders van het regime... die in de minderheid zijn in Saoedi-Arabië. Ook komt er een nieuwe antiterreurwet... die het mogelijk maakt om betogers langer zonder proces vast te houden.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 Morgen bewolkt en kans op buien. In de middag opklaringen en iets frisser dan vandaag. Ah, ANWB, verkeersinformatie. U hoorde het al in het nieuws: flinke problemen op de A27 vanaf Breda naar Utrecht. De kruisen in de matrixborden boven die A27 tussen houten en lunetten kunnen niet meer worden uitgezet. Nacht is daar een kabel kapot getrokken bij werkzaamheden. Dat betekent dat het verkeer er maar mondjesmaat langs kan. En er staat nu inmiddels al 14 kilometer. Vanaf Lexmond tot aan knooppunt lunetten. Dik een uur vertraging. Um, het is niet echt handig om aan te sluiten. Het is beter om om te rijden. Dat kan als u naar Amsterdam wilt vanaf knooppunt Everdingen. Dan rijdt u om via de A2 en de A12. Komt u van verder zuidelijk en u bent onderweg richting Amsterdam... dan is het te overwegen om om te rijden via de regio Rotterdam. Het ziet er ernaar uit dat de problemen toch een groot deel van de spits... en misschien ook de ochtend zullen gaan duren... Verder valt op op de A1 vanaf Apeldoorn naar Hengelo... tussen Badmen en Lochem 3 kilometer. Dat is een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht... langzaam rijden en stilstaan over ruim 13 kilometer... tussen het afrit Beek en Arnhem-Noord. Let op. Een investering die goed is voor de Nederlandse economie... en scheepvaartsector, is nu extra goed voor uw vermogenspositie. Zeker als u 52 inkomstenbelasting betaalt...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 Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Als er verder geen gekke dingen gebeuren, dan heeft België aanstaande maandag een regering. Echt waar, 535 dagen na de verkiezingen. Er is nog wel één klein obstakel, u hoort zo welke. Eerst naar de kruisen. Want de kruizen branden, ze lichten rood op op de matrixborden boven de A27 bij Utrecht. Er staat al 14 kilometer file en de oorzaak is een kapotte kabel kapot getrokken. Johan Ravensloot van Rijkswaterstaat, goedemorgen. Goedemorgen. Want denken Hallo. wij, een kabel kapot, dan gaan de kruizen uit, de borden uit, maar dat is dus niet het geval? Nee, dat klopt. Met een uh, kapotte kabel betekent dat de kruizen niet meer uh, verwijderd kunnen worden vanuit de verkeerscentrale, Dus niet meer op afstand verwijderd kunnen worden. Hmm. Dat is een klein rampje in de ochtendspits, kan ik mij voorstellen, meneer Ravensloot. Het ja, klopt, het is een vervelende uh, situatie op dit moment. Op uh, heel veel plekken zijn de kruizen al handmatig verwijderd, dat kan. Dus dan worden ze ter plekke uitgeschakeld. Mm -hmm. En dat is op heel veel plekken al gebeurd, alleen op één plek op de A27 kan dat nu nog niet. En hoe lang gaat het duren voordat ze daar wel uit zijn? Nou, op dit moment wordt uh, de plek waar de kabel kapot getrokken is, wordt beveiligd met een tijdelijke vangrail, een tijdelijke barrier. Zodra die uh, klaar is, kan daar ook uh, kunnen de kruis verwijderd worden en kan daar het verkeer ook gewoon weer langs uh, rijden. Okay, we verwachten dat dat uh, zo rond half acht zal gebeuren. Oké, okay, nou dat is dan nog relatief snel, over een half uurtje is dat. Um, maar dan moet u het probleem met die kabel nog oplossen, want het is natuurlijk een tijdelijke oplossing. Dat klopt. Uh, de verwachting is wel dat er in ieder geval ruimte voor de avondspits die kabel dan gerepareerd uh, zal zijn. Op dit moment is het vooral het handmatig weghalen van de kruisen, zodat we de weg zo snel mogelijk weer vrij kunnen geven voor de weggebruikers. En we in ieder geval de ochtendspits weer ja, zoveel mogelijk doorstroming kunnen organiseren. Voorlopig toch het handigste om even om te rijden? Jazeker, zeker voor die mensen die niet naar Utrecht hoeven is het handig om via de westkant, dus de Rotterdamse kant, richting Amsterdam te rijden bijvoorbeeld. En uh, sowieso even goed de verkeersinformatie in de gaten te houden. En voor mensen bij Utrecht is het handig om even de A2 en dan de A12 aan te houden. Oké. Okay. Johan Ravensloot van Rijkswaterstaat. Dank u wel en over een minuut of tien krijgt u de verkeersinformatie. Gaan we naar Brussel. Daar was gisteravond opeens witte rook te zien. De zes Belgische politieke partijen hebben na 535 dagen... van vaak heel moeizaam onderhandelen... dan eindelijk een regeerakkoord gesloten. En een nieuwe regering zal niet meer lang op zich laten wachten. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, kunnen de Belgen het al geloven? Nou, het is nog een beetje moeilijk te bevatten hier, denk ik. Ik las op Twitter iemand die schreef... Uh... En op dag 535 schiep hij het Belgische regeerakkoord. Daar wordt het dan wel een beetje mee vergeleken dat het toch nog gelukt is eigenlijk. De kranten, er is één champagnefles, staat op een voorpagina van de kranten. Maar de mensen zijn hier ook wel een beetje. Nou ja, ze hebben het wel een beetje gehad met die regering ondertussen. Het vertrouwen in de politiek is enorm uh, gedaald en gezakt. Uh, het is er nu eindelijk, het werd hoog tijd. Ja, oké. Okay. Um, eerst zien dan geloven, denk ik dan, Joris. Want de leden moeten zich nog uitspreken, toch van de verschillende partijen. En dat zijn er nogal wat. Ja precies, ze zijn er nog niet helemaal. Uh, vandaag worden alle teksten nog nagelezen. Dan dit weekend die partijcongressen. Zaterdag en uh, zondag. Het zijn zes partijen. Nou, ik neem aan dat die partijen allemaal wel voor zullen zijn. Uh, dat is normaal niet zo'n probleem bij die partijcongressen. Maar uh, dan komt zondagavond nog een belangrijke knoop. En dat is de verdeling van de ministersposten. Hoeveel Gaan er naar de Vlamingen? Hoeveel gaan er naar de Walen? Normaal is de verhouding 7-7. Zeven Vlaamse ministers, zeven Waalse ministers. En dan is er een premier en die is taalneutraal, wordt dat dan altijd gezegd. Nou ja, die premier was altijd een Vlaming. Waardoor je eigenlijk acht Vlamingen in de regering hebt en zeven Walen. Maar nu wordt die premier wordt dus een, een Franstalige Elio Di Rupo. Dus krijg je. Acht Franstaligen, acht Walen in de regering en zeven Vlamingen... terwijl er veel meer Vlamingen dan Walen zijn. En dat is natuurlijk een groot probleem voor de, voor de Vlamingen. Nou, en Biroepo is niet taalneutraal, want hij spreekt eigenlijk heel slecht Nederlands. Kortom, dat, daar zit nog wel een uh, heel gevoelig punt... wat zondagavond opgelost zou moeten worden. En hoe zouden ze dat kunnen doen dan? Nou ja, heh, door uh, lang onderhandelen. Er zijn wat compromissen. Je kunt deals sluiten met staatssecretariaten ah, ja. van dat soort constructies. Dat wordt waarschijnlijk de deal. Zodat maandag... Elio Di Rupo naar de koning kan eh, om officieel te eten af te leggen bij de koning met zijn ministersploeg. En dan kan hij dinsdag naar het parlement en donderdag volgende week is er een Europese top. Dan wil Elio Di Rupo als staatsman naar Brussel gaan naar de Europese top. Eh, aan de andere kant van de straat van zijn ambtswoning wordt hij gehouden. En dan kan hij laten zien aan Europa dat België daadwerkelijk bestuurbaar is van hoort u vanuit Brussel over de Belgische regering die er bijna is. Dan naar Iran, want het lijstje van Europese landen dat Iran diplomatiek straft... voor de aanval op de Britse ambassade in Teheran, twee dagen geleden, wordt steeds langer. Duitsland, Frankrijk en ook Nederland roepen hun ambassadeurs terug voor overleg. En eerder besloot ook Groot-Brittannië zijn ambassade in de Iraanse hoofdstad helemaal te sluiten. Correspondent Thomas Edbrink in Teheran. Thomas, gisteren vertelde hij ons nog dat de Iraanse machthebbers redelijk uh, stoïcijns reageren op de Britse dreigementen. Is dat nog steeds zo, nu ook andere Europese landen hun ambassadeurs in Teheran terugroepen? Nou oh ja, kijk, het, het grote probleem is natuurlijk dat er niet...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 Het leidt ertoe dat Iran steeds meer een paria-staat wordt. Een land zonder contacten met in, dit geval, in ieder geval het Westen. Zelfs Canada en Australië denken er nu over om weg te gaan. Uh, dus ja, al met al, uh, of de Iraners het nu leuk vinden of niet... het wordt behoorlijk eenzaam hier in Teheran. Ja, en wat, wat doet de Iraanse regering nou, denk je? Zullen ze stil even blijven zitten na al die diplomatieke acties... Of, of zullen er tegenstappen komen? Iraanse opperste leider Ali Khamenei heeft heel duidelijk gezegd... dat, uh, dat Iran vanaf nu dreigementen met dreigementen gaat beantwoorden. Dus uh, dat zag je gisteren ook uh, minuten nadat uh, de... Britten hadden gezegd dat nu ook de Iraanse ambassade in Londen gesloten moest worden, werd hier dan ook gezegd, nu moeten alle Britse, alle, uh, alle Britse diplomaten ook uit Teheran worden, worden uitgezet. Nou ja, dat kwam natuurlijk op het moment dat alle Britse diplomaten Teheran al uit waren, maar het laat een beetje zien uh, dat Iran dus gewoon uh, ja, steeds zich blijft verdedigen tegen dit soort dingen en dat er in ieder geval geen enkel geluid is om een soort oplossing of compromis te vinden. Mm, nou, dit is allemaal een hoog internationaal politiek schaak- en steekspel. Maar wat vinden de gewone Iraniërs die jij spreekt op straat van het geruzie met het Westen? Nou, die worden er wel steeds nerveuzer van. Hè. Mensen zijn hier gewend dat hun regering altijd maar uh, overhoop over ligt met, uh, met westerse landen. Maar uh, ja, dat het zover gaat dat de Britse ambassade opeens wordt binnengevallen... dat, dat valt heel veel mensen wel uh, heel erg tegen. Ik sprak gisteren met een man die vertelde me... Uh, die, die zei, uh, ja, heb je het gezien, heb je het gezien? En ik zei, nou, ja, ik, ik was erbij. Hij zei, uh, maak wel duidelijk aan de wereld dat dit niet de Iraniërs zijn. Maak duidelijk dat dit maar 300 mensen zijn in een stad van 20... 12 miljoen, uh, waarop ik aan hem antwoordde, ja, ja uh, hè, waarom doen die andere 12 miljoen dan niks? En ja, daar moest hij dan ook het, uh, het antwoord op schuldig blijven. En hij zei, ja, wij zijn gewoon een beetje gegijzeld door dit soort figuren. Oké, okay. nou, Thomas Erbrink, dankjewel. En na acht uur spreken we met Buin Bot trouwens over die diplomatieke acties tegen Iran. En straks al over Wereld Aidsdag met alarmerende cijfers uit Oost-Europa. Daar is sprake van een epidemie. Er is de verkeersinformatie bij de ABB, Kees Quarks en een A27 die je maar beter kunt mijden vanochtend. Eh, dat kan je maar beter doen. Uh, Marcel, 17 kilometer. De staat staat bij Noordeloos. Uh, de kop staat bij Koper Lunette. En de reden, dat zijn de, de veelgenoemde kruisen boven de weg op die A27 kabeltje vannacht stuk getrokken bij werkzaamheden. De blijven branden. En het is een beetje Murphy's Law, waar werkzaamheden om uh, wat te doen met de kruisen, maar daarbij is een barrier omgevallen. Dus uh, wat er nu de status van is, dat is een beetje twijfelachtig. Het ziet er nou uit dat we er een groot deel van de ochtend mee te maken gaan krijgen nu. Um, omrijden, dat wordt lastig, want op de A2 staat het inmiddels ook aardig vol, vanaf Beest tot aan Eveningen. Dat was toch een deel de omrijroute. Uh, overwegen is wel waard om, om te rijden via de regio Rotterdam nu. Als je vanaf het zuiden komt, je moet richting Amsterdam. En verder, uh, ja, we zitten inmiddels op, op dik vijf kwartier vertraging... voor het verkeer op de A27. Verder nog een lange file op de A12, Duitse grens richting Utrecht. 15 kilometer tussen Beek en Arnhem-Noord. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We blijven een beetje op de weg. Het gebied rondom het bekende wegrestaurant... ...der Ruigenhoek langs de A4. Misschien kent u het geld vanaf vandaag als preventief foyergebied. De politie mag dus iedereen daar fouilleren of controleren. Frans Zuiderhoek van het Korps Landelijke Politiediensten... ...willen wij daar graag over spreken. Maar ik begrijp dat dat op dit moment wat lastig is... ...omdat wij hem nog niet kunnen bereiken. Betekent dat wij iets anders gaan doen... Nou zou ik heel graag willen horen wat wij gaan doen. Ja. We gaan het hebben over de euro, denk ik. Want de tijd begint te dringen voor de euro. Nee, we gaan toch naar uh, KLPD van Zuiderhoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u hangt. Het KLPD heeft eerder bij de burgemeester van Haarlemmerdijk... aangedrongen op deze veiligheidsmaatregel. Waarom is dat? Wat gebeurt er allemaal? Ja, we hebben het over de gemeente meer, en die uh, vergunning is verleend aan uh, de politie Kennemerland en KPD om het uh, uh, gebied uh, Ru Den Ruijgenhoek, dat is een parkeerplaats uh, langs de A4, aan te wijzen als uh, veiligheidsrisicogebied. Mm -hmm. uh, gedurende drie maanden, dat is vrij uniek uh, voor een uh, parkeerplaats, dat we daar uh, uh, onder andere preventief uh, mogen verhuilleren door die uh, door die aanwijzing. En dat komt omdat uh, in de afgelopen twee jaar hebben er uh, 220 mutaties uh, zijn er vastgelegd in onze systemen. Mutaties? Waarbij, de mutaties, ja, waarbij sprake was van uh, inbraak, geweld, diefstal, vermogensdelicten en uh, openbare ordeverstoring. Mm -hmm. uh, dit jaar zijn er ook vijf berovingen geweest van uh, vrachtwagenchauffeurs, waar, waarbij uh, minimaal 20.000 euro is buitgemaakt. En in de afgelopen drie jaar hebben we bij verkeerscontroles uh, elf uh, wapens aangetroffen. Nou, dat is nogal wat voor een parkeerplaats. Ja, ja dat vonden wij ook. En vandaar dat wij uh, daar de, de leefbaarheid en de veiligheid uh, willen vergroten. Ja. En dan is uh, uh, het aanwijzen als uh, veiligheidsrisicogebied is dan een, uh, een uh, middel. Waarbij we dus gebruik kunnen maken van preventief uh, fouilleren. Ja. Uh, met, uh, met het doel om, uh, om in ieder geval uh, wapens uh, snel op te kunnen sporen. Ja, u mag daar dus meer, maar bent u er ook meer? Ja, we gaan er ook uh, regelmatig uh, uh, controles uh, houden. Uh, groot, klein en we zullen daar ook uh, regelmatig uh, uh, zijn. Mm. En met die extra bevoegdheid uh, hebben we meer mogelijkheden om uh, dat gebied dan ook veiliger te maken. Mm. En wanneer is iemand dan een verdachte? Wat geeft u aanleiding om bijvoorbeeld iemand te fouilleren? Het fouilleren mag uh, zonder aanleiding. Dat, uh, dat uh, behelst het uh, veiligheidsrisico. Maar gebied. wacht even, dan is elke automobilist die daar gaat tanken of daar even staat met zijn auto een potentiële verdachte? Nee, die mogen we preventief fouilleren. Ja, ja. En, en als iemand uh, verdacht is, dus als wij bij wijze van spreken uit feitenomstandigheden uh, op kunnen maken dat, uh, dat die man of vrouw ergens van verdacht wordt, dan kunnen we naast preventief fouilleren kunnen we ook een, een nader onderzoek uh, instellen naar de bagage of, uh, of in de auto. Stel dat u het daar oplost en er zal iets gebeuren daar... want u bent meer aanwezig en u gaat daar meer doen. Zal het zich niet verplaatsen dan? Die kans is, uh, is groot, maar wij vinden in ieder geval... Uh... Dat de veiligheid en leefbaarheid in dat gebied vergroot moet worden. Vandaar dat de gemeenteraad, de burgemeester heeft toegestaan om dat gebied als veiligheidsrisicogebied aan te merken. ja En als die mensen die daar dan die veiligheid of die onveiligheid creëren verplaatsen, nou goed, dan heb je kans dat wij mee verplaatsen. Maar in ieder geval dat gebied onder controle. Het probleem is daar natuurlijk ooit ontstaan. Hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen? Ja, omdat uh, het is een vrij grote parkeerplaats is met, met meerdere gebouwen... en ook een, een mogelijkheid om van de ene kant naar de andere kant uh, te bewegen. Uh -huh. Dus op een of andere manier is dat uh, aantrekkelijk uh, voor, uh, voor criminelen... en mensen die daar uh, weinig goed in hebben. Ja, en doordat je dus uh, onvoldoende bevoegdheden hebt... Uh, kan dat dus uh, op die manier uit de hand uh, lopen. Vandaar dat uh, deze maatregel is genomen. Frans Zuiderhoek van het Korps Landelijke Politiediensten. Dank u wel. Graag gedaan. We hoorden het net al van onze correspondent in Teheran. Thomas Ed brengt dat er vandaag in Brussel. Ook over Iran wordt gesproken. Het Europees Parlement wil namelijk dat de sancties tegen dat land worden aangescherpt. De zogenaamde Iran-delegatie van het Europees Parlement gaat daarover advies uitbrengen... Van vandaag aan de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. En zij zullen later deze ochtend in Brussel onder meer het kritische rapport... van het VN-atoomagentschap over het, Italiaanse nucleaire, eh, Italiaanse, het Iraanse nucleaire programma bespreken. Nou, we over praten met de Europarlementariër voor D66, Marietje Schaak en lid van deze Iran-delegatie. Mevrouw Schaken, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zal het advies zijn aan de ministers van Buitenlandse Zaken? Nou, wat voor ligt aan de ministers is een extra pakket hele stevige sancties. Dat is met name een lijst van ongeveer 220 extra individuen... voor wie sancties zullen gelden vanuit de EU. En dat is eigenlijk ongekend. Dat is meer dan het totaal aantal individuen wat nu al op de lijst staat... En dat komt natuurlijk door uh, ja, de recente ontwikkelingen die allemaal een zeer uh, problematische richting hebben genomen. Uh, en de EU ja, een stevig signaal afgeven. Uh, en daar toch bij aanmerken dat uh, de individuen die verantwoordelijk zijn voor het nucleaire programma en voor mensenrechten schendingen... Uh, een uitzondering zijn op de hele Iraanse bevolking. Hmm. Wat zijn dat voor mensen die volgens jullie op die lijst moeten komen? De precieze lijst moet nog bekend worden, maar het gaat altijd om mensen die een formele uh, verantwoordelijkheid hebben voor het nucleaire programma. Dus het zijn dan politiek leiders, maar ook uh, experts of verantwoordelijken voor die programma's en voor die onderhandelingen. Uh, maar we hebben ook aangedrongen om uh, mensenrechten schenders op die lijst op te nemen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want, want u weet er wie dat zegt, nucleaire programma. Moeten we niet vergeten hoeveel mensen er uh, geëxecuteerd worden in Iran, ja. gemarteld worden, vrouwen verkracht worden, hoeveel censuur er is. Uh, en daar is de EU ook heel, uh, heel kritisch over. Want mevrouw Schaken, u weet wie dat zijn? Die, u weet wie verantwoordelijk zijn voor die mensenrechten schendingen in Iran? Nou, dat zijn mensen met een formele verantwoordelijkheid. Dus bijvoorbeeld uh, rechters die uh, geen eerlijke rechtspraak toepassen, of uh, ministers, of mensen in het veiligheids- en politieapparaat. En dat wordt door experts samengesteld, die lijst. Dus dat doe ik niet zelf. Maar dat gebeurt op EU-niveau. En uh, daar wordt gekeken naar uh, ja, mensen die een formele verantwoordelijkheid hebben... in dat hele machtsapparaat van Iran. Hoe beoordeelt u de situatie eigenlijk? Want die Iran-delegatie waar u ook in zit... is die bijvoorbeeld al wel eens in Iran geweest? Praat die met autoriteiten daar? Wij zouden vorige maand naar Iran reizen met de delegatie... na heel veel overleg en planning uh, met de Iraanse... Uh, ja... Minister van Buitenlandse Zaken of zijn ministerie en zijn diplomaten. En uh, op het aller allerlaatst hebben zij toen, nadat ze onze paspoorten al twee weken hadden, uh, ervoor gekozen om geen visum te leveren. Hm. Ja, dat was eigenlijk wel echt uh, een uh, heel teleurstellend signaal en ook wel. Ja, een teken van hoe het nu gaat in Iran. Ja. Om zo op het laatst uh, toch weer alles te veranderen. Het lijkt erop alsof er iemand van, van hoger hand heeft gezegd... dat gaat toch niet door, uh, dat bezoek. En uh, ja, we krijgen sterk de indruk dat de, de machthebbers intern erg verdeeld zijn. Ruzie met elkaar maken. En dat het land zichzelf steeds meer isoleert op een zeer uh, ja, cruciaal moment. En ook op een gevaarlijk moment. Ja, maar streeft u er wel naar om in gesprek te blijven? Ik denk dat het noodzakelijk is, hoe moeilijk het ook is. Er zijn een aantal uh, grote problemen die we moeten bespreken. En uh, isolatie kan vanuit het Westen wel eens lijken als een straf voor Iran. Maar dit regime laat eigenlijk zien dat het best goed vaart bij zelfisolatie. Dat drijft namelijk de bevolking in de handen van de machthebbers. En uh, ja, we moeten oppassen dat, dat niet straks alle uh, gespreksmogelijkheden zijn afgebroken op een moment... Ja, dat er toch provocaties zijn vanuit Iran. en mm. dat het in de regio ook ontzettend onrustig is. Ja. Ja, de richting waar dit op gaat is uiterst zorgwekkend. Maar dan ben ik wel benieuwd wat u vindt van het terugroepen van verschillende ambassadeurs. Duitsland heeft het gedaan, Frankrijk, Nederland uit Iran. Wat vindt u daarvan dan? En Engeland natuurlijk in de eerste plaats. na mm. de aanval op de uh, ambassade en op de ambtswoning. Ik begrijp het wel, zeker vanuit Engeland natuurlijk. Het is natuurlijk echt uh, ja, ongekende uh, provocatie om zo'n uh, aanval toe te staan... of misschien zelfs in de hand te werken uh, door de autoriteiten. Uh, ik begrijp ook dat in de eerste plaats veiligheid van diplomaten op de grond voorop staat. Uh, tegelijkertijd denk ik dat, dat er Europees moet worden nagedacht wie nog wel communicatiemogelijkheden openhoudt. Je ziet dat het toch belangrijk is. De Verenigde Staten hebben al heel lang een isolatiebeleid ten aanzien van Iran. Maar tegelijkertijd werken ze met de Zwitsers om toch hun belangen te behartigen... en om contact te houden. Want eerder dit jaar moest er nog onderhandeld worden... over drie Amerikaanse mensen die gegijzeld waren in Iran. Het blijft nodig om toch contact te hebben. En ik denk dat we, dat we daar ons bewust voor moeten zijn. Maar ik begrijp nogmaals heel goed dat er én een sterk signaal moet worden afgegeven... En dat er voor mensen hun veiligheid gewaakt moet worden. Goed. Europarlementariër voor D66, Marietje Schaken, dank u wel. Dank u. Wie heb je nou de leiding? Ik bedoel serieus even de huiskamer, temperaturen één graadje hoger. Hoe moeilijk kan dit nou zijn. De Remea Isense klokthermostaat. Daar kun je zonder handleiding mee lezen en schrijven. Mooi ding, man. Kijk op Remea.nl. Nu bij Boekhandel de Slechte.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 Het NOS-journaal. België heeft een regeerakkoord. En problemen met matrixborden op de A27. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Na 535 dagen zonder kabinet lijkt het erop dat België snel een nieuwe regering heeft. Vannacht hebben onderhandelaars en Formateur Di Rupo het regeerakkoord inhoudelijk afgerond. Er zijn onder meer nog afspraken gemaakt over het geven van bonussen. bij banken die met overheidssteun overeind worden gehouden, zoals de Dexia Bank. Voorzitter Tobak van de Vlaamse Socialisten. Er was een voorlopige beslissing. We hebben die nu ook definitief gemaakt. Dat er dus in de komende jaren, zolang zij aan het, uh, aan het infuus van de, van de belastingbetaler hangen... dat dat niet mogelijk zal zijn om bonussen te krijgen. Ik denk trouwens ook dat de geschiedenis heeft uitgewezen... dat de duurste bankiers niet noodzakelijk de beste bankiers zijn... want dan hadden we dit probleem nooit gehad. Vandaag komen de partijen weer bij elkaar... om het akkoord nog eens goed door te lezen. En komend weekend is het laatste woord aan de leden van de zes partijen. En als alles goed gaat, heeft België maandag een nieuwe regering. Flinke problemen op de A27 door problemen met matrixborden boven die weg. Er wordt gewaarschuwd voor lange files. Bij werkzaamheden is vannacht een kabel kapot getrokken. En daardoor staan op de borden rode kruizen. En er wordt gewerkt aan een oplossing, maar die laat nog even op zich wachten, zegt Rijkswaterstaat. Op uh, heel veel plekken zijn de kruizen al handmatig verwijderd. Dat kan. Dus dan worden ze ter plekke uitgeschakeld. En dat is op heel veel plekken al gebeurd. Alleen op één plek op A 27 kan dat nu nog niet. En hoe het er nu bij staat op JA 27, dat hoort u zometeen in de verkeersinformatie. Staatssecretaris Bleker past een omstreden natuurwet op een paar punten aan. Zo mag er toch niet worden gejaagd op de smint, een eende soort. Bleker wilde dat eerst wel toestaan, maar hij heeft zich bedacht... zei hij in het tv-programma Moraalridders. Daarvan dacht ik, van nou, als daar ook de jacht op mag worden uitgeoefend... dan kunnen we de schade die die dieren veroorzaken wat beperken. Want we hebben er heel veel van. Nou, er zijn argumenten om te zeggen, nou, dat, dat, dat werkt niet op die manier uit. Nou, dan is mijn conclusie, dan is het verstandig om dat dier niet... Uh, zeggen, op de lijst van te bejagen dieren te plaatsen. En bleker wilde wil de jacht bovendien regionaal gaan organiseren. We willen niet dat vanuit Wassenaar voorwieldrijfs naar Drenthe rijden... om daar de hele dag te gaan knallen, zei de staatssecretaris. Een aantal hifgevallen in Oost-Europa loopt flink op... staat in een rapport van de Verenigde Naties... in het EU-agentschap voor ziektepreventie... Vorig jaar kwamen er in Europa 118.000 HIV-patiënten bij. Drie kwart van hen raakte besmet in Oost-Europa. Het aantal nieuwe ziektegevallen is in die regio 2,5 keer zo hoog als tien jaar geleden. En het rapport dat wordt vandaag gepresenteerd, want het is wereld -Aidsdag. De Republikeinse presidentskandidaat Michelle Bachman heeft opnieuw geblunderd tijdens haar campagne. Bij een verkiezingsbijeenkomst in Iowa reageerde Bachman op de bestorming van de Britse ambassade in Teheran. En ze zei dat als zij president zou zijn, ze de Amerikaanse ambassade in Iran zou sluiten. Maar de VS heeft al geen ambassade meer in Iran sinds 1980, vanwege de gijzeling in 1979. Eerder waarschuwde Bachman al voor de opkomst van de Sovjet-Unie. In Rittem in Zeeland is bij een brand een man om het leven gekomen. De brand brak uit in een boerderij. Bluswagens die waren er snel bij, maar die kwamen te laat voor het slachtoffer, zegt de brandweer. Gedurende de bestrijding van de brand bleek dat er nog een man in de woning aanwezig was. En de brandweer heeft geprobeerd om de man uit de woning te krijgen. Dat is gelukt. Maar helaas is het slachtoffer overleden. En van die boerderij in Ritem is helemaal niks meer over. Wat de oorzaak is van de brand is nog onbekend. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van WeerOnline. Het is bewolkt en in het oosten van het land valt regen. Daarbij staat een stevige zuidenwind. In Binnenland is de wind matig tot vrij krachtig. En langs de kusten op het IJsselmeer staat een krachtige tot harde wind. Windkracht 6 of 7. De neerslag trekt snel weg naar het oosten en dan is het tijdelijk droog. Want vanmiddag komen verschillende buien voor. De meeste buien trekken over de noordwestelijke helft van het land en het blijft overwegend bewolkt. De wind rijdt naar het zuidwesten tot westen en neemt langzaam in kracht af. Het wordt vanmiddag 10 of 11 graden. Vanavond en vannacht valt in het hele land regelmatig regen. Morgen begint de dag bewolkt en regenachtig. In de middag wordt het op de meeste plaatsen droog met langs de kust een enkele bui. Vanuit het westen breekt de zon weer door en de temperatuur stijgt naar 9 of 10 graden. Aan ah, de beterkeersinformatie. Ik hoorde het al in het nieuws. Problemen op de A27 veroorzaakt door de kruisen boven de weg die blijven branden. Er staat nu op die A27 vanaf Goorkam naar Utrecht ruim 17 kilometer file, vanaf Noorderloos tot aan knooppunt Lunetten. Dik anderhalf uur vertraging. En ook omrijden via Utrecht is geen optie meer. Er staat 17 kilometer tussen Afrit Geldermalsen en knooppunt Oude Rijn. Verkeer in het zuiden, onderweg naar Utrecht of naar Amsterdam... kan dan ook beter nog omrijden via Rotterdam of de reis even uitstellen. Wat valt nog meer op? Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo... bij de afrit Lochem 5 kilometer, dat is de nasleep van een aanrijding. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidsendam 5 kilometer... daar is de linker rijstrook dicht. En op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht over 15 kilometer... tussen Beek en Arnhem-Noord.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 Open nu de spaar-online-rekening met een rente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Via Funda in Business vindt u alle ruimte om te ondernemen. Kantoorpanden, bedrijfshallen, winkelruimtes, Horecaangelegenheden. of bouwgrond. <kluziek> Vind de ruimte voor uw onderneming op fundainbusiness.nl. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaar-online-rekening met een rente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. 7 minuten over half 8. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons volgen via NOS.nl of via Twitter. En daar heten we NOS Radio 1. We hebben helaas slecht nieuws vandaag op Wereld Aidsdag. Want ondanks alle voorlichting groeit het aantal HIV-besmettingen in Europa nog steeds. Vooral in Oost-Europa, in Rusland. Zo blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. We hebben nu contact met Ton Koenen, directeur van SOA Aids Nederland. Meneer Koenen, goedemorgen. Goedemorgen. Meer HIV-besmettingen dus, vooral in het oosten. Werken de voorlichtingscampagnes eh, niet? Nou, wat je in het Oost-Europa uh, met name ziet, is echt een, een soort van verzameling van allerlei uh, problemen. De uh, situatie is daar behoorlijk uitzichtsloos voor een heleboel mensen. Weinig banen, uh, sociale omstandigheden zijn slecht. En daardoor heb je eigenlijk al een aantal jaren vrij veel druk Spuitend, uh, Mensen spuiten drugs. Um, en daardoor uh, neemt HIV zo toe, in combinatie met het feit dat de overheid er eigenlijk niks aan doet. Nou, wat je eigenlijk hebt gezien in de afgelopen jaren, is dat door het spuiten HIV is overgedragen. Mm -hmm. Daardoor is het in de heteroseksuele groep uh, terechtgekomen. Dan heb je het echt over de lagere middenklasse uh, met name. En daar verspreidt het zich uh, nu heel erg snel verder. Oké, okay, dus in eerste instantie via besmette spuiten en later via seks onveilig vrij. Ja, dat en dan in combinatie met het feit dat de overheid niks doet. En dat is wel een vrij cruciaal punt... Ze doen daar niks aan voorlichting. Dus in die zin kun je niet hebben over campagnes die wel of niet werken. Mm -hmm. Ze doen daar gewoon bijna niks. En wat nog belangrijker uh, is in dit specifieke geval... is dat er en geen uh, schone spuiten worden geleverd... en mensen die uh, besmet zijn. Maar 10% van de drugsgebruikers die HIV heeft... die krijgt ook feitelijk de behandeling. Hm. En dat heeft er alles mee te maken dat ze gediscrimineerd worden. Ja. En meneer ik zit de lijstjes even door te nemen. Uh, Finland staat er ook bij. Dat is natuurlijk ook in het oosten, maar is toch een andere categorie. En ook Luxemburg, 20% niet. Ja. Besmettingen. Hoe verklaart u de stijging in die landen? Nou eigenlijk, als je, je moet in Europa heel erg kijken naar de regio waar het om gaat. Nou, echt In heel oostelijke Europa waar we het net over hadden, is echt drugsgebruik. Als je meer Noordwest-Europa, en daar gaat zowel Finland als België uh, ook over... zie je uh, een heel ander beeld... Uh, daar gaat het vaak over uh, mannen die seks hebben met mannen, dus homomannen. En in België speelt dan ook nog eens een keer specifiek dat ze nog wat mensen uit Afrika uh, hebben met een infectie. Wat we in Nederland overigens ook zien, maar dan in, in kleinere getallen. Oké. Okay. Het uh, was ook goed nieuws al jaren over uh, HIV-besmettingen, namelijk dat het niet altijd leidt meer tot AIDS. Geldt dat ook uh, voor die landen die u noemt, in het oosten van Europa en uh, Rusland? Nou, overal zie je in Europa inderdaad dat het aantal aidsgevallen omlaag gaat, maar in Oost-Europa zie je dat nou net weer niet. Uh, daar zie je dat het aantal gevallen juist omhoog gaat en dat heeft wel alles te maken met het feit dat mensen niet de behandeling krijgen die ze nodig hebben. Dus daar Opge is het ook nog steeds dodelijk? Ja, daar kan het nog steeds heel erg dodelijk zijn. En op zich, eh, ook Oost-Europa is rijk genoeg om een behandeling eh, te geven. En daar zie je in landen zelfs behandelingspercentages... die ver onder Afrikaanse cijfers eh, liggen. Dus het is echt schokkend. Maar het heeft vooral te maken met de onwil van de politiek... om er echt iets aan te doen. Dus daar zit hem de oplossing en in blijven voorlichten natuurlijk. Um, dan even naar de wetenschap. Want preventie en projecten, daar gaat het veel over. Hoe, hoe is het met de zoektocht naar een echte oplossing? Nou ja, er wordt veel onderzoek gedaan naar vaccins... en daar zijn gelukkig ook weer wat uh, positieve berichten. Maar daar moeten we ook wel weer realistisch in zijn... Dat in het feit dat dat gewoon echt nog een hele poos gaat duren. En onderzoek naar echt een genezend middel. Hè? Want de, de pillen die we nu hebben, die uh, verlengen het leven... maar daarmee verdwijnt HIV niet. Nee. Echt een genezend middel... Daar zijn we nog lang niet. Dus daar wordt zeker uh, van alles aan gedaan. Dat is ook echt heel erg belangrijk dat dat gebeurt. Maar dat zijn ook oplossingen voor de lange termijn. Op de ko korte termijn hebben we daar voorlopig nog niks van. Directeur van SOA eet Nederland, Tom Koenen, dank u wel. Graag gedaan. Tien minuten over half acht is het. Wij gaan door naar de sport en dus naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Ja, tenminste, dat was de bedoeling. Tom van het Hek. Gaat het allemaal lukken, jongens? Nee, hij hangt niet. Nou, dat is vervelend. Um, dan gaan we even kijken of wij iets anders kunnen gaan doen. Misschien moeten we eventjes naar de verkeersinformatie. Gaat dat wel lukken, jongens? Ook niet. Nou, dan ben ik wel benieuwd wat uh, ons nu te wachten staat. Wij wilden met Tom nou natuurlijk praten over AZ en Malmö. Tom heeft gisteren beloofd dat AZ zou winnen. Maar dat is niet gelukt. Uh, Malmö heeft uh, gewonnen van AZ. Um, en daardoor grote uh, problemen natuurlijk voor deze club... Ik moet zeggen, ze hebben niet gewonnen. Het was 0-0, gelijkspel. Nou, ik begrijp dat Tom van het Hek niet gaat uh, lukken. Wij gaan uh, naar de eurocrisis. Ja, nu dan wel. Tijd begint namelijk te dringen voor de euro, maar dat had u wel door. Opnieuw spraken de ministers van Financiën... afgelopen twee dagen in Brussel met elkaar. Maar tot echte, concrete besluiten kwam het niet. Ondertussen zijn de resultaten van de Eurotop vorige maand achterhaald... en lijkt de situatie van vorige maand niet meer op de realiteit van vandaag. Luc Frieden, minister van Financiën in Luxemburg, hoort u daarover. Ik denk dat de situatie zich verslechterd heeft over de laatste twee, drie weken. We hebben een crisis van vertrouwen en een crisis van stabiliteit. Heeft dat te maken met de situatie in Italië? Italië is natuurlijk een heel grote economie, anders als Griekenland. Italië is 16% van de Europese GDP. Maar ook de algemene vertrouwenscrisis in de staatsschulden van de eurolanden deze proces heeft um, uh, versterkt. Wij moeten sneller beslissingen nemen. Ik denk dat, het, um, dat wij vaak te langzaam zijn. Uh, de markten willen zien, niet alleen maar de beslissingen... maar ook de implementatie van de beslissingen. De problemen in Italië zijn groot. De problemen in Spanje zijn groot, zijn ook niet uh, voorbij. Is het denkbaar dat die twee landen naar het IMF moeten... om aan te kloppen voor hulp? Ik wil niet daarover speculeren. Ik denk dat wij de instrumenten moeten hebben om kunnen te helpen als dit noodzakelijk zou worden. Maar ik denk dat wij alle steun moeten geven aan de regeringen van Italië en Spanje om zelfs die reformen te doen die noodzakelijk zijn omdat de markten weer vertrouwen in deze landen hebben. Wij moeten premier Monti en zijn nieuwe kabinet een kans geven. Hetzelfde geldt voor eh, Spanje. En als we alles doen om de markten en de mensen te overtuigen... dat wij stabiliteit en budgetaire eh, discipline, fiscale discipline... als eh, een belangrijk eh, doel aanzien. En dat is acceptabel voor u, voor Luxemburg... maar is dat ook acceptabel voor de andere landen, voor Frankrijk bijvoorbeeld? Ik denk dat eh, wij geen keuze hebben als het misgaat... Met andere woorden, als de euro zal verdwijnen, is het nog moeilijker voor de mensen. Vooral voor landen die heel belangrijke exportlanden zijn, zoals Nederland, Luxemburg. Ik denk dat wij heel veel door de euro gekregen hebben, maar dat wij nu ook moeten zien dat wij in een heel diepe crisis zijn die veranderingen noodzakelijk maakt. We hoorden Luc Friede, minister van Financiën van Luxemburg. En Gwente Horst, die sprak met hem. En zo dadelijk gaan we uitgebreid praten over die actie van de centrale banken... dollars inzet als olie voor het financiële systeem. Hoort u zo meer over? Eerst maar eens naar de verkeersinformatie. Kees Ja, de A27, vertel maar. Um, nou, die is inmiddels gegroeid tot, wat zal het zijn, een kilometer of 15... tussen Noordloos en het Knopende Lunetten. Uh, bij het Knopende Lunetten zit nog altijd dat kruis wat, uh, wat niet uit wil. Uh, er is maar één rijstrook open... Je ziet dat het als een olievlek zich ook uitbreidt rondom Utrecht. De A2 is volgelopen, vanaf Geldermalsen tot knoop met Oude Rijn, ruim 19 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag ook een lange file bij knoop met Oude Rijn. Kortom, omrijden op andere wegen via Utrecht is niet zozeer een optie meer. Het verkeer vanuit het zuiden onderweg naar Utrecht of naar Amsterdam... Ja, dat zijn twee opties, of rijden via Rotterdam, dat is een enorme eind om. Maar anders is het dik anderhalf uur vertraging... Of de reis maar even uitstellen. Dat lijkt, denk ik, voorlopig even de beste optie. Want er zit nog niet al te veel schot in de zaak. Voor de rest valt het op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidsendam 8 kilometer. Er staat een auto met pech op de linker rijstrook. De A12, Duitse grens Utrecht. Tussen Beek en Arnhem-Noord. Over 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar ben je. Die ja. drie punten voor AZ zaten wel in de pocket. Maar het was helemaal niks. Is het nee. Wat was er aan de hand? Ik had ze beloofd, daarom liet de techniek me net ook in de steek, want ik denk, die vraag komt eraan. Maar uh, ja, het, ze speelde heel matig in de eerste helft, met name zelfs dat dat hele zwakke Malmö nog kansen had om, om een goal te maken. Na rust ging het allemaal wel wat beter en aan het einde dacht je, ja, hij gaat nog wel vallen, maar hij viel niet. AZ heeft een matig trekrecord, zeiden we gisteren ook al, uitwedstrijden. Nou, gelukkig verloor Austria Wien in dezezelfde pool met 4-1, maar liefst van Metalys kharkiv die al geplaatst zijn. En AZ gaat zich, dat kunnen we dan toch nog wel zeggen in die laatste wedstrijd, gewoon wel. Op plaatsen gelukkig voor de tweede ronde. Maar het was wel matig gisteravond. Hmm. De rest van de teams? PSV? Ja, PSV speelde heel goed, waren al groepswinnaars, speelden in Warschau tegen Letja Warschau die al uh, ook al geplaatst waren. Maar 3-0 is toch een hele mooie zeegooi in Europa Cup. het loopt allemaal heel goed bij PSV. En vanavond ontvangt Twente, voel hem. Ook Twente is al geplaatst, maar toch een beetje prestige. Martin Jol is erbij, Ruiz, de oud-Twentenaar, neemt afscheid. En Ko Adriaanse en zijn team moet eens wat laten zien. Dus er staat daar wel wat prestige, een klein beetje druk op, hoewel Twente nogmaals al geplaatst is voor de volgende ronde hoor. Dan nog even Ajax... Heb je, ja. heb je nog iets te melden? Nou er, ja, in een soap als niks gebeurt, gebeurt er ook wat. Maar het is in ieder geval zo. Die raad van Commissarissen zit er nog steeds. Uh, Ling uh, uh, voelt zich beledigd door Steven Den Haver. Hij heeft gezegd, oh. ik ga zowel naar de civiele rechter als naar de strafrechter. Strafzaak aanspannen. En Kruif en Co. zetten ook een uh, kort geding, zou het nu worden, volgende week voort. Kruif omdat hij vindt dat de procedure rond de aanstelling van Louis van Gaal en de anderen niet goed is geweest. En de tien coaches zeggen, er zijn ons allerlei dingen beloofd. En de benoeming van de nieuwe technisch directeur staat haaks op ons functioneren en, en onze functieomschrijving. Kortom wordt dagelijks vervolgd vanuit Amsterdam. Goeie soap heeft een cliffhanger, ja, he, ja, tot Dank je wel. Joi. minuten voor acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan naar uh, de actie van de centrale banken. De banken slaan wereldwijd de handen ineen om te voorkomen dat het financiële systeem vastloopt. Een paar krantenkoppen van vanochtend... Actie Centrale Banken stuwt beurzen op. Dollaractiebanken Banken voedt vertrouwen beleggers. Karsten Brzeski, Europa-econoom bij ING in Brussel. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Was u nog verrast door die stap van de Centrale Banken, die gezamenlijke stap? Want dat was het. Ja, we waren wel een klein beetje verrast. We zagen al de laatste dagen dat er weer nieuwe problemen waren in de, in de bankensector. Um, maar het zat er aan te komen dat de Centrale Banken iets gingen doen. En zat u erop te wachten ook? Was het, was het zo hard nodig? Um, het was heel hard nodig. Um, je, je hebt volgende week weer een vergadering van de, van de Europese centrale bank. dus We dachten eerder dat er volgende week iets gaat gebeuren. Dus blijkbaar was het nog nodiger dan verwacht. Wat helpt het? Wat, wat, wat zie je daar op korte termijn van, van deze actie? Nou, het helpt vooral de Europese banken. Want die hadden toch de laatste weken behoorlijke problemen om gewoon aan, aan dollars te komen. Omdat gewoon in Amerika geen vertrouwen meer is in Europa. Nee. Dus uh, mensen of banken geven Europese banken geen geld meer. Nou, het helpt vooral ook om het vertrouwen op de beurs eventjes te herstellen. Nou, dat zagen we ook gisteren. Een kleine koersvuurwerk. Uh, um, maar ook heel duidelijk: het lost de schuldencrisis niet op. Nee, nou, u zegt een paar interessante dingen. U zegt blijkbaar was het nodiger dan verwacht. En het herstel is waarschijnlijk tijdelijker. Um, tijdelijk. Dus het, het geeft aan hoe diep de crisis is, aan de ene kant. En het geeft ook aan um, dat dit ja, een noodverband is, kunnen we het zo stellen? Dat het vooral een psychologisch signaal is. Op dit moment zijn de centrale banken volgens mij de echte enige instellingen die gewoon vertrouwen terug kunnen winnen. En je ziet gewoon de financiële markten kijken naar de centrale banken. Die hebben nog gezag. Um, men is een beetje opgegeven toch met het vertrouwen in de politiek. Um, en als de centrale banken iets doen, als ze gewoon iets aankondigen, heeft dat meteen een positief effect. Nou, dus dat geeft ook het onvermogen aan van regeringsleiders om die problemen op te lossen. Dat is misschien toch niet zo prettig om te beseffen. Het is niet zo prettig, het is nog ook heel ingewikkeld. Laten we ook eerlijk zijn, het is heel ingewikkeld om hier uit te komen. Maar ik denk dat het signaal heel duidelijk moet zijn, ook voor de politiek... om gewoon nu volgende week, als we weer naar een beslissende top gaan in, in Brussel... dat er toch gewoon duidelijke zaken worden gemaakt. Ja, want uiteindelijk, uh, die staatsschuld van Italië blijft staan. Hè, en het vertrouwen uh, dat het uiteindelijk goed komt, wordt er niet groter door. Dat lossen die uh, centrale banken niet op. Nee, helemaal niet. Dus ook, ook vandaag is de staatsschuld van Italië dezelfde is de, de schuld van Italië of Griekenland niet houdbaarder geworden. Um, dus daarmee hebben de centrale banken niks aan gedaan. Dus dat is aan de politiek. Het is aan de Italiaanse, aan de Griekse politiek... om door te gaan ah. met bezuinigingen, met hervormingen. En op hetzelfde moment moet gewoon Europa... Hmm. een duidelijke stap nemen richting crisisbestrijding. Ja. Maar toch, um, nu, Lara zei het net ook al, eventjes... die geldstromen komen weer op gang. Dit stimuleert de economie. En daar heeft natuurlijk Italië uiteindelijk ook wat aan. Daar is Italië ook bij gebaat. Zeker, ik denk dat het op dit moment nog niet echt de economie stimuleert. Het is alleen maar het voorkomt eventueel een sterkere recessie. Zo moet je dat zien. Um, dus, en natuurlijk, als de centrale banken hiermee doorgaan, dan kan dat ook Italië helpen. Op dit moment helpt het vooral gewoon um, de financiële sector. Nou. Um, eventjes nog naar de hulpvraag vanuit Europa richting IMF. Um, ja, het is bijna onmogelijk om dat noodfonds uh, zelfstandig groter te maken. Uh, daadkrachtig en slagvaardig te maken. En Dus klopt Europa nu aan bij het IMF. Wat vindt u daarvan? Is, is dat een, een slimme zet? Ik denk dat het een slimme zet is, want wat hebben we op dit moment nodig? We hebben gewoon een noodfonds nodig dat geloofwaardig over heel veel geld beschikt. Nou, die beslissingen van eerder deze week met een hefboom, die werken duidelijk niet. Daar zitten heel veel twijfels aan. Dus we hebben gewoon een instelling nodig die dat kan doen. Nou, en dat kan gewoon het IMF zijn. Dat denk ik uiteindelijk komt ook in combinatie met de Europese Centrale Bank heb je twee heel geloofwaardige instellingen... die zowel de politieke kennis hebben om maatregelen af te dwingen... Mm -hmm. en die ook het geld hebben. Ja. En deze combinatie kan het werken. Maar toch heeft het niet een beetje het failliet weer van de Europese gedachte... als je het IMF nodig, heeft om je, nodig hebt om je problemen op te lossen... de centrale banken wereldwijd nodig hebt om je problemen op te lossen... omdat het gewoon intern niet lukt. Nee, ik denk niet, want we zijn dus nog steeds bezig om gewoon een Europese IMF te ontwikkelen. En dat is dat, dat zogenaamde ESM. Maar dat is er nog niet. Dat komt pas volgend jaar. En in zo'n overgangsperiode, om daar bij het IMF aan te kloppen... denk ik, is gewoon, uh, dat is gewoon geen schande. Hmm. Nu zijn dit wel maatregelen die inderdaad ook tot, gelijk tot resultaat leiden. Zijn het tekenen dat het eindspel is begonnen? Uh, topman van de Rabobank Brugging zei gisteren dat dit de week van de waarheid zou worden. Eurocommissaris Reen over... Had het over tien cruciale dagen. Zitten we inderdaad in de dagen die naar de oplossing gaan leiden? Ja, daar zitten we al toch al maanden in. We ja. hadden we al in juli, hadden we al in oktober. Dat is weer het moment van de waarheid. Um, ik zou een beetje voorzichtig zijn. Duidelijk is, we zitten op dit moment een heel gevaarlijke situatie. Um, en, en Europa moet grote stappen zetten. Oh, maar wat is het gevaar dan op het ogenblik? Het gevaar is dat, gewoon dat we in een zogenaamde self-fulfilling prophecy terechtkomen. Dat er nul vertrouwen is in, uh, in regeringen. Nul vertrouwen is in Europese staatsobligaties. En dat het hoogste risico is dat op termijn gewoon de euro uit elkaar valt. Ja, dus 9 december zou een mooie datum zijn. Meneer Bezeski, hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Het is uh, zeven minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journal nog even naar Joris van der Kerkhof. Die uh, is bij een ramp. Nou ja, een, een, een nepramp, ramp een oefenramp. Heb je al slachtoffers gevonden, Joris? Ja, dat zijn hier zo'n 130 slachtoffers die eh, uitgelegd krijgen wat er allemaal gaat gebeuren. Op vliegbasis Eindhoven, eh, daar eh, is een vliegtuig eh, neergestort. Vijftien eh, jaar nadat de Hercules is neergestort. Maar daar wordt nu op een andere manier geoefend. Die, eh, wordt, het gaat voornamelijk over de communicatie. In de, een van de grote hallen hier van de, van de vliegbasis... wordt uitgelegd hoe het verder met de oefening gaat. Hier, ligt, hier zijn de slachtoffers die nog eh, bebloed moeten worden en uh, misschien uh, moeten gaan oefenen voordat ze voor dood uh, moeten gaan liggen. De oefening gaat, uh, speelt zich af hier, uh, op de vliegbasis zelf. Mensen worden hier een, uh, over een uh, half uurtje uh, vervoerd... Uh, naar de plek waar de ramp zich oefenend uh, afspeelt. Uh, verder in, op in de stad uh, gaan mensen van de brandweer... en uh, van de politie en van de gemeente uiteindelijk bij elkaar komen... om uh, de ramp te bespreken. Nou, Dat speelt zich dan de hele dag af hier in Eindhoven. NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De media besteden veel aandacht aan die dollaractie van de centrale banken. Econoom Nick Koenis van Abian Amro zegt in de Volkskrant dat met deze maatregelen geen enkel structureel probleem wordt opgelost. Zegt meneer Berseski net ook al. Dit is niet echt de zilveren kogel die het monster doodt. Nee, een analist in de New York Times zegt dat ze tijd hebben gekocht... maar dat het probleem niet is opgelost. Dit is een noodverband. Financieel dagblad schrijft dat alle ogen nu zijn gericht... op die ECB-vergadering volgende week donderdag. In de markt gonst het van de geruchten over nieuwe stappen... die dan mogelijk worden gezet, zoals een extra renteverlaging. Rita Verdonk mocht in 2007 burgemeester worden van Rotterdam. Ze kreeg deze baan aangeboden van Gerrit Zalm. Maar dan moest ze wel vertrekken, uit de Tweede Kamer schrijft de Telegraaf. Zalm zou haar op deze manier de weg hebben willen ruimen om de toekomst van de toen kerstverse... VVD-fractieleider Mark Rutte veilig te stellen. Verdonk bedankte en werd vervolgens enkele maanden later... alsnog uit de fractie gezet. Spindokter Kai van der Linden was erbij toen Rita het aanbod kreeg van Zalm. zegt hij morgen in een uitzending van KRO Profiel. Volgens Van der Linden moest Rita hard lachen en zei ze... dat ze nooit burgemeester van Rotterdam kon worden... omdat ze fan is van FC Utrecht. Verkeersminister Melanie Schultz van Hagen gaat de files aanpakken... en daarvoor trekt ze samen met acht regio's ruim 1 miljard euro uit. Dat zeggen bronnen tegen RTL Nieuws. Vooral de knelpunten uit de file top 50... zoals de A4, de A10 en de A12 worden aangepakt. Het gaat onder meer om ruimere openstelling van spitsstroken, betere reisinformatie, het verlengen van in- en uitvoerstroken en meer projecten op het gebied van spitsmeiden. Maar ja, daar hebben de automobilisten in die kilometers... lange file op de A27 van u nog niet aan. Opluchting in de Belgische media. Er is een akkoord over alles. Er een Vlaamse onderhandelaar gisteravond naar de Belgische krant De Tijd. Als het goed gaat allemaal is kabinet Di Rupo 1 maandag een feit. De Belgische De standaard helpen ze het aankomend kabinet wel een handje. Lezers kunnen online testen welke ministerspost het beste bij hun past. 15 vragen later weet je welke post je in het kabinet zou kunnen innemen. Het moet namelijk echt stil zijn, in de stiltecoupé, in de treinen. En dat is het uh, nu nog vaak niet. En daarom belooft de NS extra acties om het daar ook daadwerkelijk stil te krijgen. Dat staat op de voorpagina van de metro. Maar de reizigers hebben zelf ook een verantwoordelijkheid... elkaar aan te spreken over hoe het hoort. Nou, bij deze. Mag ik nog wat zeggen? Nee, stil. Oh.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 12? Ja, ja, ja, alleen bij een cv-keten van Nevit. Geen 2, geen 5, geen 7, geen 10. Na 12 jaar garantie. Helemaal gratis. Nice. Oh, wat dingst dicht aan. Tijdelijk gratis 12 jaar garantie op alle onderdelen van de topline HR-ketel van Nevit. Vraag het uw nefit dealer of kijk op Nevit.nl. Nevit houdt Nederland warm. Het Baderiecomfort, onze dubbele douche. Vakkundig geïnstalleerd, dus met genoeg warm water. Het Baderiecomfort, de slimste vorm van genieten. Ontdek het zelf en bezoek de Baderie Showroom. Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan tanken... Oh, ja, ik ook.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 Het Batteriecomfort. De fluisterstille Whirlpool van Villerooi en Boch. Kijk op batterie.nl